Van de tweede uur van Southport op zaterdag met deze van Womick en Womick, de, de teardrops.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 Dus uh, nog genoeg nieuws om te blijven luisteren naar ZFM op zaterdagmiddag. En de voetbalwedstrijd van gistermiddag. En een plaatje die het enorm uh, goed deed, was uh, deze gistermiddag. Ja, maar die, die hebben ze alweer geremixt geloof ik. Hè? Ja, dat moet je horen, joh. Het is echt zo geweldig. Nederland tegen Brazilië. Het is voor Brazilië vandaag de laatste dag, ja. Want oranje hakte vanavond in de pan. Ja. Hang je hoofd maar vast onder de tag. Ja. Want de beker komt steeds dichter naar ons toe.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 Volgens mij hangt dat in de lucht, Albert Jan. Ik waag mij niet meer aan voorspelling, want ja. ik vond het gisteren uh, ook al dood 1. Ik neem in ieder geval de poolstand van Maurice Mulder over. Dat is een ding. Dat, dat is, de ding is. Zekere ja. zekere. Dat is ik altijd goed. Die, uh, die blijft maar winnen, winnen en winnen. En het Nederlands zelf dat trouwens ook. Dus mooie combinatie, dacht ik zo. En even terugkomen dat Johan want het zegt. Het is nog ja. maar twee wedstrijden. Twee wedstrijden zijn, zijn we kampioen. Nou, ja. zo horen we het graag. Hier is Kamanaline.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 U was al twee jaar geleden in bij ons. Ja, als paar jaar doen we alles tranquilo, hè? Maar tranquilo. Goed, maar en goed, manana... Het is inderdaad wel een lekkere plaat. dat uh, moet ik toegeven. En voordat het gaat plensen hier is al voor het <laughs> nog even snel draaien. Hier is Edward Maya en de Stereo Love.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 For the light, you give me all to fear the truth. When we are running through the night, I want to hold my arms round you. When I kiss and to touch and smile, you show me how to make our stand. Juist van uh, collega Lex van der Hoorn. Weerman Lex van der Hoorn. Na vieren uh, dan kunnen we wat uh, regen gaan verwachten hier in Zalvoort. Dus... Voor vier nog wat zomerse klanken, Albert-Jan. Ja, dat moet te dus snel zijn. We hebben ja, een half uur. Italo-disco uit de jaren 80 hoorde je bij CFM. En morgen wordt het gelukkig weer beter, beter. wat betreft het weer. Dus en, dat en, komt goed uit voor het volgende onderwerp. Ja, en luisteraars, pakt u vast even uw pen en papier weer. Want zondag 4 juli organiseert de IVN Zuid-Kennemerland een natuurwandeling. En diegene, en diegene die ons daar alles over kan vertellen is Jacqueline van Klaveren. Jacqueline, goedemiddag. Goedemiddag. Welkom in de uitzending.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 No.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 hebben we dan Buckwheat en dat is een uh, regionale band en Buckwheat uh, ja, die speelt gewoon heel leuke muziek en het is de bedoeling ook weer muzieair want dat betekent dus de, kind, de kinderen kennen die liedjes ook tegenwoordig en uh, dat maakt het gewoon heel erg leuk en de kinderen kunnen dus ook meedansen maar ja vanaf uh...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 Nou, is het is een mooie leeftijd. Zeg maar niet te hard op de radio. Paar van harte gefeliciteerd. En deze is speciaal voor jou en uiteraard vanavond even feestje op straat. hè. Okay, nou. Nou, en hopen dat het weer een beetje meewerkt. <laughs> dan zit het, is het de... toch lekker. Dan binnen. is het weer goed dan, weer goed. dan is het weer goed. Helemaal geen probleem. Hier is Happy Birthday, de zingel van Stevie Wonder. voor mijn vader Kees Harms, die vandaag de respectabele leeftijd van 70 jaar heeft. Uh, <laughs> Draai we Steven Wander en Happy Birthday. Dadelijk zijn we nog één uur lang bij terug met Sanfort op zaterdag. En de laatste die we voor uh, drie voor je gaan uh, vieren. vieren. <laughs> ja, ik stelde mezelf uh, heel snel. Heel snel. <laughs> is uh, Milo en uh, de Miami Sound Machine. Hier is Dr. Pressure. Graag tot zo.